To teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.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 Uit het rapport erover dat afgelopen dinsdag verscheen blijkt dat Vreeman informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en voor zijn eigen collegeleden. Dat wordt gezien als een politieke doodzonde. Gisteren werd al duidelijk dat verschillende fracties in de gemeenteraad van Tilburg geen vertrouwen meer hebben in Vreeman. En nu ook de SP die conclusie heeft getrokken is een meerderheid voor zijn vertrek. Volgens de woordvoerder van de burgemeester wil Vreeman nu niet opstappen. Hij wil zich verdedigen in het debat over de kwestie dat aanstaande woensdag wordt gehouden. Oud-minister De Graven is in mei na twee maanden ontslagen bij de DSB-bank. In de tijd werd gezegd dat De Graven alweer vertrok omdat er geen goede match was in de persoonlijke verhoudingen. Maar nu blijkt dat De Graven door DSB-baas Scheringa de laan is uitgestuurd. De Graven zou enorm zijn geschrokken van de manier waarop de boekhouding in elkaar zat en daar vragen over hebben gesteld. Toen De Graven op volledige inzage bleef aandringen, was voor Scheringa de maat vol. Na zijn ontslag is De Graven naar de Nederlandse bank gegaan en heeft daar verteld over de gang van zaken bij DSB. De rechtbank in Amsterdam doet straks uitspraak in de faillissementzaak tegen de DSB-bank. De bewindvoerders hebben geen kopers gevonden... en sturen aan op een faillissement. In de Pakistanse miljoenenstad Lahore... hebben Taliban-leden drie politiebureaus aangevallen. Daarbij vielen zeker 18 doden. Er zijn ook mensen gegijzeld. Hoeveel is niet bekend. In de stad Kohat, in het noordwesten van Pakistan... blies een man zich in zijn auto op bij een politiebureau. Daarbij vielen zeker tien doden... Onder wie mogelijk ook enkele schoolkinderen. Die aanslag is vermoedelijk ook het werk van de Taliban. Het weer, veel zon en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Holland Casino Zandvoort. Nu een nog mooiere gelegenheid om uit te gaan. Herontdek het nieuwe stijlvolle interieur van Holland Casino Zandvoort. Met gevarieerd live entertainment, een modern restaurant en leuke themafeesten. Kom dus lekker loungen in het compleet vernieuwde Holland Casino Zandvoort.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 Het valt even stil, maar u bent weer verbonden met Hotel Hoogland bij de Watertoren, die nog steeds recht overeind staat. En ik heb vandaag er geen steen vanaf zien vallen. Dat is mooi. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt. Uh, Misschien bij het Gijs dat wel. Goeiemorgenzantwoord, deel 2, namelijk van 11 tot 12. We gaan het hebben over strand Venters. En daarna gaan we het om half 12 hebben met de werkgroep Mobiliteit over het wel en wee van het wegennet rond Zandvoort. Maar eerst even een stukje muziek. story ends for me but I Het uh, strandleven is uh, inmiddels uh, nagenoeg stilgevallen. Heel veel strandpaviljoens zijn uh, in staat van ontbinding of inmiddels vertrokken naar de winterstalling. Toch gaan we het even over het strandleven hebben, namelijk over de strandventers. En daar hebben we voor aan tafel zitten Gijs de Rode, raadslid voor het CDA. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen Tom, goedemorgen Ben. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met de strandventers? Ja, wat is er niet aan de hand eigenlijk? Wij proberen al sinds uh, februari enige duidelijkheid te krijgen... Dit jaar, ja, dit jaar of? Ja, dit jaar afgelopen jaar hebben wij een interpelatie gehouden uh, over de standplaatshouders en de venters. En daar hebben we gevraagd college, want de venters gewoon, uh, hebben gewoon geen vergunning. De standplaatshouders ook nog niet op dat moment. En in die interpelatie heeft de wethouder toen toegezegd, wij gaan zo spoedig mogelijk. De wethouder is. De uh, wethouder Tatus ja. heeft zo spoedig mogelijk gezegd van wij gaan ervoor zorgen. ...dat dit probleem wordt opgelost. Nou, Heeft u daar ik, ook een jaar bij genoemd? Nou ja, hij, hij noemde dat er, een, uh, de, dat er een vacature was op de positie vergunningen en handhaving... ...en dat dat nog even moest opgelost worden als een detail. En verder zou er dan zo spoedig mogelijk met de vendors en standplaatshouders worden gesproken... ...en het probleem worden opgelost. Nou, tot uh, in deze zomer zijn zelfs vendors aangehouden op het strand... ...en uh, door de politie gevraagd... Heeft u hier een vergunning? Nee, nee, nee, we hebben geen vergunning. Want de gemeente kan die nog niet uitgeven. Of die heeft die nog niet uitgegeven. Nou, dat is natuurlijk... Zo loopt dit dossier al een hele tijd. Uh, en wij hebben daar steeds vragen over gesteld. In de vorige raadsvergadering is het ook weer aan de orde geweest. Wij wilden dat uh, met de Partij van de Arbeid en de VVD... wilden we dat op de agenda hebben. Uh, we hebben gevraagd aan de Agendacommissie om dit mee te nemen... En dat is uh, dus niet op de agenda van een commissievergadering gekomen. En toen vonden wij het uh, als fractie vonden wij het mooi geweest met de vent- en standplaatsbeleid. Uh, en wij hebben gevraagd om uh, dit dossier over te dragen aan een ander lid van het college. En uh, de minderheid van de raad heeft dat verworpen. Dat vinden wij jammer, want wij vinden het nog steeds dat dit probleem moet worden opgelost. En de wethouder uh, moest even schorsen om te kijken of hij een toezegging kon doen naar de Raad. Want meerdere raadsleden waren hier wel zeer kritisch op. Dat hebben we wel bereikt. Dat de, de coalitie ook kritisch was richting uh, de wethouder over dit dossier. Want zo kan het ook niet maar doorgaan, vond ook een aantal van de Raad. Toen heeft hij de toezegging gedaan uh, voor de begroting. Uh, dat kon hij alleen toezeggen voor de standplaatshouders en niet voor de venters. Als iedereen dat zo kritisch bekijkt, hè? waarom wordt het dan niet vaker besproken, in, in, bijvoorbeeld in een commissie? Je zegt zelf, het wordt niet op de agenda in een commissie gezet. Ja, dat want kan je toch als raad afdwingen? Of ja, maar de, de, uh, er zou een memo van het college komen. En die is dan toegezegd in de raad van 2 september. En op 29 september hadden wij nog geen memo gekregen. En ik neem aan, als ze zo'n memo schrijven, dat dat kan. Want je weet, je weet ik denk dat je weet als college wat er leeft bij de raad en waar ze hun prioriteiten uh, nee. hebben liggen en ik denk nou dan, dan, dan kom je daar uh, mee met een memo, dan weet je daar wat van dan voel je wat er in de raad speelt, dan weet je dat er, dat er partijen zijn die, zich, die dat een belangrijk dossier vinden en dan kom je niet met een memo en dan denk je van, ja, het gaat niet zo, het, het moet anders, ja, en daarom vonden wij, het is een zwaar middel maar wij vonden de, het vertrouwen betreffende dit dossier vonden wij niet meer bij de wethouder Tatus liggen. En wij vonden uh, dat een ander uh, collegelid dit maar moest oppakken. Die... De, het is al vreemd, want uh, omdat er geen vergunningen zijn, loopt de gemeente toch ook heel veel geld mis? Ja, ik, uh, dat weet ik niet. Ik denk, dat, uh, ik, ik denk het wel, maar. Ik weet niet hoe ze het op dit moment gaan oplossen. De, de, de venters en uh, wij hebben dan ook wel contact met de stand- van ventplaatshouders... ...de vereniging die daar uh, is gevormd heeft. En uh, die hebben zelfs een keer de, de ombudsman erbij gehaald... ...om te zeggen van, ja, zo gaat het niet langer. En uh, wij, komen, wij willen steeds in gesprek met het college... ...en dat lukt maar steeds niet. En uh, de gemeente zegt dan dat ze wel weer een gesprek gehad hebben... ...en tegen de ombudsman, terwijl dat weer niet het geval is... Dus het, er zit ook heel veel miscommunicatie. Laten we daarop houden. Miscommunicatie in dit dossier. En, dat, nou, zou en je, dat zou je graag recht willen trekken? Ja, dat zouden wij graag willen oplossen gewoon. Nou is die, die motie is niet aangenomen. Nee. Er wordt kritisch gekeken. Hoe nu verder? Want inmiddels uh, is het ja. de seizoen is afgelopen. De, de, de strandventers zijn eigenlijk weg. Maar de, stand, de plaatshouders op de boulevard staan er nog wel. Ja, en ik, ik, de wethouder zegt ook toe. Dat, dat was dan voor het... Uh, Tijdens de schorsing, na de schorsing had hij uh, de, die toezegging gedaan in de raad. Dat hij, uh, dat hij wel zag dat er voor de begrotingsvergadering duidelijkheid was wat betreft de standplaatshouders. Dus ik, er is ook afgelopen week, <coughs> uh, zag, ik, ik heb, zag ik een brief over de vent- en standplaatshouders. En hij, uh, er is wel denk ik duidelijkheid richting uh, de standplaatshouders, daar zijn ze wel uitgekomen. Maar wat betreft de venters... Ja, dat, ligt, dat schijnt wat ingewikkelder te liggen. En waar het probleem ligt, daar krijg je niet helemaal... Wat kan er ingewikkeld aan zijn? Een vergunning afdrukken is wel, best wel, is wel best wel moeilijk, denk ik, voor sommigen. Nou, ik nou, weet... het, gaat, het gaat natuurlijk ook een beetje om de inhoud van die vergunningen. Het gaat o, gewoon, wat, wat doe je, wat verkoop je... Uh, en het, het, het gaat op... ook om het beleid erachter, gewoon het hele beleid. Wij, willen, wij zouden dat zo graag uh, op, op, op poten uh, oh, zien... We zouden dat handjes en voetjes willen laten krijgen in deze raadsperiode. Dat was ook onderdeel van het verkiezingsprogramma. En er wordt het altijd makkelijk geroepen. Ja, de verkiezingen komen eraan. Meneer Paap, voorop de verkiezingen komen eraan. Meneer Paap van de VVD. En uh, je moet een kip niet laten broeden. Want die is bezig. En dan denk ik, meneer Paap, u heeft zelf de vorige vergadering heeft u daar vragen over gesteld. En nu moeten we hem niet storen. Ik, ja, dat, dat snap ik dan niet. Sommige kippen moeten gewoon wakker gescheurd worden. Ja. Ja, als het ei niet uitkomt, moet hij er ook af, die kip. Ja, ja, ja. ja daarom hebben we legbatterijen tegenwoordig. Ja, maar uh, het, het broedt nog steeds, hè, ja. om, om die term maar bidden. Ga je nou om dezelfde tijd een brief sturen? Ga je om dezelfde tijd vragen aan, aan het college van uh, hoe nu verder? Nou, we, gaan er zeker, we komen er zeker bij de begroting op terug. Want het is voor ons nog niet klaar. Voor de duidelijkheid, wanneer is dat? De begrotingsvergaderingen beginnen aankomende dinsdag en woensdag. Er zijn de begrotingsvergaderingen in de commissie. Uh, daar hebben wij vooraf ook wat uh, niet vragen over het stand- en ventplaatsbeleid, maar daar komen we zeker over op terug. En dan in november um, ja, komt het in de raad, de begroting. En daar loopt vanaf vorig, vorig jaar al dat er, uh, dat er stand- en ventplaatsbeleid zou komen. Dus er, er, er loopt al een lijn dat, er, dat het herontwikkeld zou worden. Maar ze komen er maar niet uit. En het college komt er niet uit. En Daardoor ontstaat, er partijen niet, misschien. Ja, daardoor ontstaat er wat miscommunicatie. Ik denk gewoon dat er ook gewoon simpel met elkaar erover praten. En dat is al zo vaak gebeurd met dit college. Zo vaak. Dat je hier wel af... Ja, dan denk je, hoe communiceert men? Nou, er zit kennelijk zand in de molen. Ja. Maar niet alleen wat de, wat de strandventers betreft. Want nee, er, volgens nee. mij ligt er nog een dossiertje. Wat is, Rond het strand? Op het strand ligt er nog een dossier. De bouwvergunningen. De bouwvergunningen, de, de, de, die zijn nog niet daar loopt het ook niet helemaal lekker <lacht> mee, laten we het daar zo op houden. Uh, daar komt men ook nog niet helemaal uit. En dan zie je de wat wij, Wat wij als uh, oppositiepartij uh, moeten het hebben van de collegebesluiten. De collegebesluiten die wekelijks uh, uh, van de collegevergaderingen, de, dat ze daar houden, het college. En daar halen wij toch ook wel gedeelte informatie uit. En dan zie je vaak dat dat soort dossiers aangehouden worden. En ja, dan, zo ook met het parkeerbeleid. Dat wordt ook steeds maar aangehouden. En dan zie je, dat, dat is dan informatie dat wij halen uit besluitenlijsten van vergadering van het college van BMW. En dat wordt steeds maar aangehouden. Ja, en daar, daar, ja, misschien moet je die kip wel laten broeden. Misschien is dat aanhouden, is dat broeden. Dat moeten we dan misschien dan nou maar veranderen. Maar... Of misschien is er weer een ambtenagie. Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ja, maar is dat, is dat uh, ik wil niet zeggen kenmerkend, maar is, is dat je idee van dit college? Aanhouden, aanhouden? Nou, er moet op sommige punten, er moet er duidelijkheid moeten komen. En als die niet komt, dan gaat, ja, dan gaat soms een verhaal, denk ik, in, van beide gaat het wil een eigen weg volgen. En gaat er misschien een eigen verhaal van maken. En dan ontstaat er dus miscommunicatie. Als je gewoon duidelijk bent, van hier sta ik voor, dit beleid wil ik... En, deze richting willen wij op dan heb je een visie, een beleid en dan denk ik dat je dan een heel groot deel van de miscommunicatie die er vaak ontstaat, weg kan nemen Toen wordt het stil, want iedereen moet er even over nadenken, hebben we je trouwens gestoord vanmorgen? mij gestoord? Nee hoor, heb je mij niet gestoord over voetballen? Over voetballen, ja nou ja ik wil je graag even de voetbalwedstrijd voor opzij zetten hoor. Okay. Want het een tijd geleden dat ik hier geweest ben. ben. Ja, ah, ja, ja, ja, inderdaad. Maar ja, uh, je zegt het zelf al, de verkiezingen komen er weer aan. Dus ik neem aan dat iedereen weer op onze deur gaat kloppen van uh, mag ik even wat vertellen? Nou. En dan zijn we weer zeer benieuwd wat jullie gaan doen. Maar dat is later. Um, jij hebt mij gebeld hoor. Afdanks. Ja. Wanneer verwacht jij daar nou uitspraak over? Ik, ik... Want ik blijf wat spannend vinden. Je zegt het zelf al, miscommunicatie, miscommunicatie, miscommunicatie. Dat zou toch in een goed gesprek weg moeten zijn? Ja, ik denk dat, uh, de, de, de, dat de wethouder nu met de standplaatshouders, die, die toezegging die ligt er echt, dat die er binnenkort uitkomt. Dus ik verwacht daarover, er is een brief geweest, en ik verwacht uh, die standplaatshouders dat ze er echt uitkomen voor de begrotingsraad. Uh, en voor de venters, ja, dat, dat, dat is die beroemde kip. Misschien is het tijd voor een mediator. Ze hebben er een in huis. Ja, en wie is dan de mediator die u op oog, voor ogen heeft? De burgemeester. De burgemeester, ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien, ik ben zeer benieuwd. Ik heb nog een andere vraag. Ja. Uh, uh, ik geloof afgelopen week stond er een bericht in de krant. dat uh, Zandvoort heeft als bij de, uh, de beoordeling van het strand. als laatste gescoord op de lijst van uh, stranden in Nederland. Heb je dat gelezen? Nee, dat heb ik uh, niet. Ik heb het deze week uh, erg druk gehad, dus mm. ik heb het niet gelezen, helaas. Dat is jammer. Ja. Want, ja, zouden... je, je hebt heel veel acties in zand voor Schoon. En uh, wat mij dan weer verbaast, is dat je wel uh, de, de, de quality codes krijgt en de blauwe vlag. En dan lees je ineens in de krant dat zand voor het slechtste strand is. Maar dat scoort dan toch niet met elkaar? Ja. dat vind ik nee, ook dat, niet. Dat, ik... Daarom dacht ik, misschien uh, weet jij misschien de oplossing. Jij er nee. nee, ik weet daar niks van. Nou, ik zal het je bericht toesturen. Okay. Dan kun je het er even in verdiepen. Misschien <laughs> is dat nog weer een ja. leuke aanzet voor uh, de komende vergaderingen. Ja, ik kan me nog herinneren dat wij vorig uh, vier jaar geleden op het strand hebben het schoongemaakt. Misschien heeft dat toch niet geholpen. Nou, misschien een goede ik heb er vier jaar, helpt niet nee meer. Ik heb er vier jaar helpt niet Nee, maar volgens mij maken ze er echt werk van. Dat is toch wel waar ze echt ja, schoon, ja. Die uh, ja. schoon... Die hebben we de werkgroep schoon in Zandvoort, ja. of uh, Zandvoort schoon, gehad. En nou, dat is toch van, uh, zowel vanuit de gemeente en ook, Je ziet toch wel vrij veel dat er schoongemaakt wordt. Maar het zijn natuurlijk... Ja, dat moet... Het is waarschijnlijk ook een momentopname, denk ik. Ja, ik, vond, ik, ik was er ook heel ja, verbaasd over, want zand wordt schoon, iedereen doet er wat aan, uh, je leest er veel over. En dan krijg je zo'n bericht voor je kiezen. misschien moet je daar eens vragen over stellen. Ja. Zullen we, we zullen het eens gaan lezen. Uh, Oké, okay. Gijs, bedankt voor uh, de uitleg. Ja. En, uh, nou, je volgt het met voet en wij dus ook. Ja, graag gedaan uh, voor jullie uitnodiging. Ja, dankjewel. Terug naar de wedstrijd. Ja, dankjewel. <laughs> We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, het gaat moeizaam met uh, de mobiliteit in Zandvoort en in de regio. Een tal van knelpunten schreven om uh, oplossingen. Maar er zijn te veel instanties die zich uh, met uh, het wegengebeuren bezighouden. En de werkgroep mobiliteit van de Zandvoortse gemeenteraad heeft daarom een symposium gehouden. Om te proberen wat duidelijkheid te scheppen. En de leden van deze werkgroep zitten hier aan tafel. Niet allemaal? Niet allemaal, maar Niet allemaal. ik zal er drie noemen. Lieselotte de Jong, Fred Kroonsberg en Bruno Bouwberg. Wilson, goedemorgen. Goedemorgen. Degene die ontbreekt, wil ik even toe, uh, toelichten, dat is Yvonne Muis. Dat is uh, iemand die ons zeer heeft bijgestaan met de praktische kanten van de zaak. Uh, waar het de uitvoering betreft. Uh, voorbereiding, uh, praktische dingen. Mensen trekken van, uh, ik heb nog niks van u gehoord, u komt toch. En dat soort zaken. Alle lof voor de bijstand die wij ook vanuit de organisatie hebben gekregen. En met name van haar hebben gekregen. Is dat de organisatie Zuid-Kennemerland? Nee. nee, Yvonne Gemeente. is, is uh, toegevoegd aan de Griffie. Okay. Uh, in de afwezigheid van uh, ...van onze uh, raadgriveuze, zal ik maar zeggen... ...die met zwangerschapsverlof uh, afwezig is. Manuela. Oké, okay. Wanneer is de werkgroep opgericht, zal ik maar zeggen? God, weet je dat ik dat niet eens precies zou weten? Het... Weet ja, jij ja, dat niet, uiteindelijk is, uiteindelijk Bruno? Nee, dat weet goed, ik niet. Zal ik het vertellen? Um, ik heb een poging gedaan om een busverbinding... ...van Zandvoort naar Schiphol uh, te realiseren. I know. Dat is toen uh, door de raad uh, goedgekeurd... ...maar de provincie heeft daar... Uh, niet positief op besloten en uh, toen dacht ik uh, eigenlijk moet je, uh, wil je meer inzichten krijgen in de situatie, een, een werkgroepje mobiliteit starten en toen ik uh, afscheid nam heb ik dat uh, voorstel gedaan en uh, tot mijn uh, groot plezier uh, haakte Bruno daar heel positief op in en toen was de werkgroep uh, geboren. Ja, die zat, die zat nog eerst iets anders in elkaar, want uh, er zijn wat mutaties geweest in het, uh, tijdens het opereren van de werkgroep. Er uh, moest iemand af, afzeggen omdat het toch wat meer tijd ging vergen dan hij dacht. Nou, ik denk dat we achteraf terug kunnen zeggen dat het misschien wel veel meer van ons uh, is gegolden. Maar wij hebben de kaart, zijn wel blijven trekken. Ik weet het niet helemaal precies. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik geloof dat wij in de voorbereiding ergens tussen de 15 en de 20 keer bij elkaar zijn geweest. Om, uh, om dat allemaal uh, met elkaar goed af te spreken. Om voorgesprekken te hebben. Om uh, uh, uh, mensen die uh, de, de inleiders uh, de, uh, en de, degenen die de workshops deden uh, te informeren. Daar even mee te praten enzovoorts. en, uh, Nou ja, goed dat. Dat heeft allemaal, denk ik, goed bijgedragen tot, tot het resultaat. Mag ik daar nog aan toevoegen, Bruno, dat ik niet helemaal van begin af aan heb meegedraaid, maar eigenlijk pas uh, halverwege de rit daarin ben gevallen. En uh, toen waren de grote lijnen natuurlijk allemaal uh, uitgezet en heb ik eigenlijk uh, meer uh, als klankbord gefungeerd. Nou, dat is ietsje te bescheiden, maar in ieder geval uh, het is het heel fijn dat we toch uh, vanuit GroenLinks die aanvulling hebben gekregen door het wegvallen uh, van uh, Kees de Koster. En uh, uh, nou, het is heel erg fijn dat, uh, dat uh, we ook de, van de inbreng van Lieselot uh, gebruik hebben kunnen maken bij het uiteindelijk bereikte resultaat. Um, het symposium, wanneer ja. was dat? Het symposium was uh, vorige week vrijdag 2 oktober. Uh, en uh, nou, daar waren uh, drie inleiders, waaronder gedeputeerde Elisabeth Post, die uh, sinds juli ben benoemd is. Dat is die mevrouw die zomaar uh, 100 miljoen overhoudt. Ja. Nou, daar, daar, daar, daar valt wel iets anders over te zeggen dat ze die overhoudt denk ik. Eh, want zij heeft namelijk eh, om daar meteen even op in te gaan, zij heeft op 1 oktober, als ik het uit de pers goed heb begrepen, en sindsdien heb ik het ook uit stukken namens de provincie wel begrepen, dat zij de gemeente Haarlem in de gelegenheid stelt om gedurende een periode van zes maanden alsnog een besluit te nemen. Want de afspraak was namelijk dat de gemeente Haarlem een, een besluit zou nemen over waar moet die tunnel dan komen. Tunnel onder het Spaarne, alle duidelijk. Eh, ja, ja. ter ontlasting zeg maar van de ...knelpunt en, eh, nou Ik denk dat ze dat heel verstandig heeft gedaan... ...want wat is namelijk het geval... ...het is niet alleen een kwestie die voor Haarlem natuurlijk van belang is... ...maar het is namelijk juist als gevolg van die zuidtangent ...die daar overheen moet... ...eigenlijk voor een veel groter gebied eh, ja. van belang. En dat overstijgt dus ook het Haarlemse belang... ...en daarom vind ik, moet alles eraan gedaan worden om uh, Haarlem in de gelegenheid te stellen, inderdaad, uh, te besluiten. En ik denk ook dat de gemeenteraad van Haarlem een beetje door de wethouder op het verkeerde been is gezet. Want als ik het goed heb begrepen, heeft hij gemeend dat uh, als gevolg van het nemen van geen besluit, dat daar dus geen consequenties aan verbonden zouden zijn. Nou, daarover heeft hij ook tijdens zijn inbreng bij, het, uh, bij de, uh, de, de inleidingen. Want hij kwam direct naar uh, onze gedeputeerde aan het woord, Jan Nieuwenburg, wethouder Haarlem. Die verkeer ook in zijn portefeuille heeft. En vervolgens kwam uh, Ilse Vannes uh, aan het woord. Ilse Vannes is van de koepel Milieu en Mobiliteit uh, uh, België. Uh, en die had een heel aantal leuke uh, uh, initiatieven op het gebied van het gebruiken van de fiets. Als, uh, als een uh, goed vervoermiddel ter vervanging van de auto. En zij helpt ook leuke ervaringen te melden. over het auto luw maken van steden. en de effecten die dat voor het midden- en kleinbedrijf heeft. Daar heb ik Lieselot toevallig van de week over horen praten vertel eens, want jij was, er, jij was er heel enthousiast over ja dat was een uh, verhaal van Iels Vannes wat mij bijzonder uh, aansprak natuurlijk uh, ja, de promotie uh, van de fiets en het uh, autolieuw maken van de binnensteden omdat daardoor het uh, klimaat om in zo'n stad te vertoeven veel aangenamer wordt wat wel heel opvallend was in haar verhaal is dat zij zei, ja daar moet je dan ook uh, dus echt wat tegenover stellen, dus door het mooi aankleden, het maken van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. En wat dan uh, helemaal interessant is, ook voor de middenstand, is dat gebleken is waar het al toegepast is in uh, België, zoals in uh, Dendermonde. ...en in Gent, dat daar uh, ja, de omzet ook door stijgt in de binnensteden. Want wat blijkt, uh, de consument die op de fiets komt... ...die neemt de tijd, komt ook vaker terug... ...kan niet alle boodschappen in één keer meenemen op die fiets. Daar zit dan voor die tweede keer ook weer wat impuls aankopen tussen. Dus dat is eigenlijk een uh, heel interessant gegeven. En daarbij komt ook bij de ruimtewinst. want het is natuurlijk wel zo, uh, waar één auto geparkeerd staat, daar kunnen uh, tien fietsen staan, He, dus dat zijn meteen ook uh, meer uh, klanten die je kunt trekken, dus zij zetten heel duidelijk de fietser als de big spender neer. Misschien is het een idee voor de gemeente om dit te propageren door het middel van het verschaffen van gratis fietstassen. Dat zou een hele leuke actie kunnen zijn, want je moet natuurlijk wel het publiek moet je verlokken. Het is natuurlijk toch altijd makkelijk om in je oude routine te blijven en maar weer snel die auto pakken. Dus in dat opzicht is het heel goed dat je met leuke acties, wat ze in België ook heel goed gedaan hebben, dat onder de aandacht te brengen. Maar daarbij uh, moet je het niet laten. Want het is uh, wel zo, wat in België ook gebeurt, is dat aan de rand van uh, Dendermonde uh, uitgebreide parkeervoorzieningen zijn uh, gemaakt. En van daaruit kunnen mensen heel goed met het openbaar vervoer, zelfs gratis, naar de binnenstad komen. En zij maakte ook heel duidelijk dat het parkeerbeleid heel duidelijk sturend kan optreden in deze. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je het, de automobilist niet te makkelijk maakt om helemaal in het centrum je auto neer te kunnen zetten. En Dan denk ik even wat wij net gedaan hebben in Zandvoort op het Gashuisplein. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde om daar weer parkeerplaatsen te maken en zij was heel duidelijk daarin op die manier kan je sturen en moet je ook niet direct de moed verliezen als daar protest tegenkomt kun, je, kun jij nog iets vertellen, Lieselot, want je had het over België, maar er was ook iemand die kwam vertellen over ervaringen in Maastricht en in Utrecht en nou, je... ik wil juist even naar Maastricht toe Ah, kijk, dat komt goed uit. Ja, dat vind ik erg leuk. Want ja, ik heb uh, want... tien jaar gewerkt in Maastricht. Nou ja, dus ik heb daar, daar heel is, wat voetstappen daar het, staan. Daar ja. is het dus echt eigenlijk zo dat je liever niet de binnenstad in kan komen. Ja. En wil je dat wel, dan betaal je dus fors. Ja. En, maar wel wordt er genoeg ruimte aangeboden om je auto kwijt te zetten. Hoe zou je dat in Zandvoort uh, willen vertalen? Nou, dat klopt. Ik, uh, ik ben daar een keer geweest. Ik ben een keer in uh, Maastricht ja. geweest. Toen hadden we één keer maar. Ja, één keer maar. Dat is een jammer vind. Uh, En toen hadden we daar een hotel geboekt. Ja. En dat werd gewoon gefaciliteerd. Dat betekent dus dat van tevoren wist je waar je je auto exact. kwijt kon. Werd betaald door het hotel. De parkeerplaats. En uh, de looplijnen die werden ook keurig aangegeven. En je, je, je, ging, je kwam meteen in een hele prettige omgeving terecht. En dat was de grote kracht van, uh, van Maastricht. Geen last meer van de auto. Uh, fantastisch verblijf daar. Keuzemogelijkheden zat. Dus en wat dat betreft uh, is er voor Zandvoort nog een wereld te winnen. En ze hebben jou niet te horen zeuren? Absoluut niet. Nee, want dat, dat is namelijk wat je proeft in Maastricht. Iedereen vindt het goed. Dat zeuren proef je hier in Zandvoort. Nou, dan en ga, ik dus, ga ik dus terug naar, uh, naar Lieslotte. Je hebt daar tien jaar gewerkt. Heb je dat ook meegemaakt dat het zo ging groeien? Ja, heel duidelijk. En dat heeft ook heel veel positieve effecten gehad op de horeca. Er is veel meer ruimte gekomen voor terrasjes. Mensen blijven langer hangen. En gaan meer besteden in de winkels. Omdat het heel aangenaam toeven is in de binnenstad. Nou heeft Maastricht natuurlijk het voordeel. Dat het sowieso al een sterk grondisch karakter heeft. Maar dat zijn wel dingen die je enorm kunt stimuleren op die manier. Ik, nou het... vul, dat, ik vul dat met één ding aan. Wat we wel eens een keer vergeten. We hebben het nu alleen over de winkeliers en de horeca. Maar wat dacht je van de leefomgeving van de bewoners? Natuurlijk. Ja, de leefomgeving voor de kinderen. Dus daar zijn ook, waar auto's staan, er zijn nog geslagen te maken. Wil je niet weten. Eigenlijk moeten al die wagens onder de grond als het even kan, maar dat is wel een ideaal plaatje. Maar ja, is... Daar is die, daarvoor is die parkeergarage te klein. Nou, we zijn op de goede weg, wat dat ja, betreft. Ja, ja. Um, er is een motie ingediend... Een tijdje geleden over het afsluiten van de Haltestraat. Ik ga even naar Bruno. Dat is ook zo'n optie, toch? Nou, ik, ik, ik ben daar een sterk voorstander van. Omdat ik namelijk denk dat als je kijkt hoe die Haltestraat functioneert nu... dan kan die waarschijnlijk toch wel een steuntje in de rug hebben. En op het moment dat je nou zou beginnen tussen het Raadhuisplein en, uh, nou, ik noem maar even Café Nuf, om daar de haltestraat bij wijze van proef in het seizoen af te sluiten na nou, bijvoorbeeld uh, 11 uur. En gewoon eens te kijken hoe dat werkt. En ook de, de, de ondernemers de gelegenheid te stellen wat grotere terrassen uit te zetten enzovoort. En misschien ook een grote wens wellicht dat te kunnen combineren met het rijden met je fiets in twee richtingen. Noem maar eens wat. Ja. Misschien zou dat een hele verlevendiging En ook misschien zelfs weer het opbloeien van wat zaken in de Haltestraat toch te volgen kunnen hebben. Maar waarom gebeurt het dan niet? Nou, ik, ik kan me namelijk herinneren nou, dat dit ook, ook al jaren loopt. En nu hoor ik ineens van de VVD dat er een, een motie ingediend is een paar weken geleden. Gaat dat verder? Ja, ik denk het wel. Bovendien, niet, binnen niet al te lange tijd zal uh, deze raad zich nog buigen over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. En ik denk dat dat met name het moment is om het over dit soort uh, initiatieven te, te hebben. We gaan even een muzikale onderbreking uh, horen. Never knowing I'd be singing this song someday. And now I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed the door. If I could turn turn back the hands of time then my darling you still be mine if I could turn turn back the hands of time then darling you You'd still be mine money Funny. Funny how time goes by And blessings are missed In the wake of an eye Oh, wow, why, oh, why, oh, why Should one have to go on suffering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 If I could turn, turn like the hands of time, then my darling you still be mine, and you had enough love. We hadden het over de verkeersproblemen en de parkeerproblemen in Zandvoort. Maar de problemen houden niet op in Zandvoort, die zitten eigenlijk in de hele regio. Bruno, wat is nou de conclusie geweest van jullie symposium? Uh, nou, daar hebben wij uh, na afloop van het symposium natuurlijk naar gevraagd. Maar misschien even goed om nog even terug te gaan naar hoe, hoe ligt het er nu bij in de regio. Uh, er is in het kader van de vraagstelling van de provincie aan gemeenten vanuit de regio zuid kennemerland onder andere... Uh, ...gevraagd, hebt u suggesties voor projecten die de... Uh, die de, de, het verkeer, het, de, het verlopen van het verkeer bevorderen. Heeft u kunt u daar projecten voor voordragen. Omdat er namelijk vanuit de opzendverhoging van de, vanuit de provincie gelden zijn vrijgekomen om daaraan te kunnen besteden. Dat heet dan ook de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland. Nou, vanuit die. Uh, vanuit die aanvragen is gebleken dat eigenlijk door de hele regio zuid kennemerland heen er problemen zijn. Vogelenzang die het verkeer buiten de kern op wil hebben. Heemstede die met een verstopte dreef zit. Bloemendaal die uh, ook problemen kent. Uh, um, Haarlem natuurlijk niet te vergeten. Met name waar het de, de wijken betreft. Waar doorgaand verkeer noodgedwongen door woonwijken moet. Om uh, van A naar B te kunnen komen. dat je dus doorgaand verkeer niet kunt scheiden van bestemmingsverkeer. Nou, daar worden suggesties <coughs> gedaan in, in het kader van. Uh, de, we moeten een zuidelijke randweg komen. Er is door de provincie studie verricht. Naar het grensoverschrijdend verkeer Noord-Holland-Zuid-Holland. En als je dan kijkt naar wat er allemaal in de te gebeuren staat. Er worden dus zo'n 10.000 woningen tenminste gebouwd. Ja, dat zal ook uh, het nodige verkeer uh, veroorzaken. En dat betekent dat er dus een nieuwe Bennebroekerweg zal moeten komen. Als een extra ontsluiting op het moment dat er problemen zijn met A4. Ik doe maar eens wat. De N206, de weg, hè, de parallelweg uh, Noordwijk-Zandvoort, zal ik maar even gemakselver zeggen. Die ergens in het niks uh, ophoudt. Uh, nou, uh, laten we onze eigen Zandvoortse Laan en uh, de Zeeweg noemen. Die ook eigenlijk gewoon doodloopt in een, uh, een ja, gemeente ja. Ja. Nou Op het moment dat je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er dus een duidelijke behoefte... En dat dat ook tijdens het seminar, om daar iets op te bedenken. We hebben dan ook eh, ter afsluiting van dat seminar hebben we twee vragen voorgesteld, voorgelegd. En de ene vraag was: een regionale aanpak vereist het, het verleggen van de focus van wegbeheer naar netwerkbeheer. Dus dat niet elke gemeente voor zich een weg, iets aan een weg gaat doen en de andere gemeente doet het niet. En dan krijg je een zwakke schakel en vervolgens bereik je ook weer niks. En de tweede vraag was: eh, eh, wegennetwerken overschrijden gemeentegrenzen En dus is een regionaal aanpak gewenst. Nou, op beide vragen heeft de eerste vraag op ENA en de tweede unaniem geantwoord ja mee eens. Dus dat betekent dat er in de regio een heel duidelijk momentum is om daar nou eens niet langer over te praten. Want dat gebeurt al tientallen jaren. Maar om er nou echt ook iets aan te doen. En dat laatste is, en dat is heel positief denk ik, ook heel concreet opgepakt door de gemeente Velsen waarvan de burgemeester die overigens een van de discussieleiders in de workshops was om een aanbod te doen wij gaan volgend jaar het Estefente stokje van Zandvoort overnemen en organiseren een vervolg op deze bijeenkomst nou daarnaast zal een belangrijke taak voor de werkgroep zijn om de oogst van deze van dit seminar om die heel duidelijk in beeld te brengen He, dus samen te vatten wat er is gezegd en dat voor te leggen aan al diegenen die het uit de regio hebben. hadden een goede opkomst, maar er waren natuurlijk nog veel meer mensen die hadden kunnen komen. Die willen we aan alle gemeenteraden in de, in de regio voorleggen en vragen om eh, daar iets over te vinden. Mogelijk een besluit over te nemen. En eh, wij zullen ook de provincie vragen om met suggesties te komen. van ja Want als dat momentum er is om tot een regionale aanpak te komen... Hoe vullen we dat dan met z'n allen in? En zijn gemeenten bereid om een stukje van hun bevoegdheid Overdragen. te delegeren? Ja. Ja. Om namelijk met een gezamenlijk aanpak te kunnen komen. Want alleen gezamen komen we eruit. Ieder voor zich lukt dat niet. Ja, en dat is het punt waar ik mij toch wel zorgen over maak. Wij kennen inmiddels natuurlijk wel de, de wijze waarop gemeentebesturen en raden hun werk verrichten. En... Ik ben bang dat men niet de uh, moed en het lef heeft om die bevoegdheid uit handen te geven. Als dat niet gebeurt, dan zakt het uh, totaal. Het ja. zal er een stuk uh, slechter uitkomen te zien dan, uh, dan dat die bevoegdheid wordt, wordt uh, weggegeven. Er moet eigenlijk een soort, ja. soort regionaal wegbeheer komen, om het zo maar eens te zeggen. Maar het ligt dus eigenlijk uh, meer in de richting van de provincie. Die, zegt, nou, die, die, die, die, uh, die zouden daar een stukje regie in kunnen voeren, maar de raden op zich van de verschillende gemeentes moeten de lef hebben om een stuk van hun bevoegdheid, een stuk vertrouwen eigenlijk daarin weg te geven. Anders blijft het zo dat iedereen voor eigen parochie uh, zich blijft inzetten en dat zijn dan alleen maar blokkades voor, uh, voor uh, uh, duidelijke ingrepen. Ja, want het, het, weg, het wegbeheer, eh, grensoverschrijdend van de ene plaats naar de andere plaats, als je even de route neemt over de, over de kop van Bloemendaal, dan eh, kom je in Bloemendaal uit. En dan zal dus, als je het regionaal wil bekijken, iemand moeten zeggen van nou Bloemendaal hartstikke leuk, maar we gaan die weg even verbreden of we maken een tunnel onderdoor, ik, ik gooi er maar wat op. En daar zal Bloemendaal wel mee moeten gaan. Ja, maar dan moet het ook zo zijn dat er voor Bloemendaal ook winst te maken. Er moet ook iets zitten, ja, natuurlijk, precies. Nou ja, dat je, dat je niet in de, in de uitlaatdampen zit. Dat is dus bijvoorbeeld. Maar dat is dus de angst van Bloemendaal, om dat niet te doen. Maar als... Dus je zal ze moeten compenseren met iets. Ja, nou, als kijk. ze blijven, blijven zitten van, uh, uh, wij houden vast aan dat bijvoorbeeld een bus niet door de Langhorstlaan van Heemstede blijft, uh, mag, mag rijden. Ja, dan zijn er een aantal oplossingen zijn er onmogelijk. Dus ja. die... Die, die bevoegdheid moet, dat vertrouwen moet gegeven worden. En daar is nog een hele lange weg in te gaan. En ik denk eerlijk gezegd, dat op het moment dat je het zo weet te regelen, dat je. Uh, nee, laat ik eerst constateren wat, wat is nu de feitelijke situatie. De feitelijke situatie is dat aan de ene kant de kiezers vinden dat er te veel overlast is als gevolg van verkeer... wat er niet in hun wijken thuis hoort. Terwijl aan de andere kant diezelfde bewoners vinden... dat een oplossing bij hun in de straat niet moet plaatsvinden. Wat nou, in my backyard. Precies. En, en, en dat daarmee, daarmee heb je dus het, het dilemma neergezet. En ja. dat betekent op het moment dat die, die situatie blijven, blijft verkeren... Dan, zijn dan heb je in ieder geval... Geen oplossing en blijft dat. En, en het probleem is denk ik dat dat draagvlak, wat er nu nog uh, deels is om die situatie te accepteren zoals die is, dat brokkelt af. Dat merk je ook uit die aanvragen die er zijn geweest. Dus ook vanuit die hoek is er dus als het ware een druk om die stap te nemen voor gemeenten, denk ik. En op het moment, en dat lijkt me een belangrijk voordeel op het moment dat je dat delegeert, dan hoef je niet als het ware zelf te beslissen dat je iets naars voor je eigen kiezers gaat doen. Maar dan laat je het over aan iemand die geen lokale bindingen heeft... om iemand te bevoordelen of een ander iemand eh, voor te trekken. Dat is niet zo. En op het moment dat je dat vertrouwen voor elkaar weet te krijgen... op grond van de deskundigheid die er dan in dat, eh, in dat gremium... of in dat samenwerkingsverband bestaat... Nou, dan heb je ook een verhaal naar je eigen kiezers toe, mm -hmm. denk ik. Nu is het zo dat... Uh... Afgelopen maandag weer een bijeenkomst over de Middenboulevard en alle fantasiedromen. Daar werd uh, genoemd dat uh, 72% van het toeristenverkeer naar Zandvoort per auto komt. Hoe kan je dat nou ombuigen? Ja, dat is om te buigen. Daar heeft uh, Lieselot net al het een en ander over, uh, over gezegd. Uh, er zal als eerste zal er ingezet moeten worden op hoogwaardig openbaar vervoer in de hoogste versnelling te zetten. En dat moet niet alleen de, de spoorwegen doen, dat moet ook Connection doen, dat moet de gemeente doen, de provincie doen. Er moeten campagnes komen om uh, de mensen te verleiden om de auto uh, te laten staan. Dus eigenlijk moet je de keuze al kunnen maken als je uit je voordeur uh, stapt. Dat betekent uh, uh, dat de auto als, als, vind ik, doorgeschoten dominantie uh, in beleid en uitvoering nu eigenlijk op de laatste plaats moet komen te staan. Dat je moet gaan sturen met, met parkeermogelijkheden, met tarievenmogelijkheden. Dat je uh, autogebruik moet gaan beprijzen. Dat betekent dat er toch kilometerbeheffing of iets in die geest moet komen. En uh, dat je vooral ook uh, overslagplekken maakt voor grote vrachtwagens. Die dus blij, buiten dorpskernen uh, terechtkomen. Want dat is natuurlijk fantastisch als die niet meer door je, door je woongebied denderen. En je zal uh, de fiets uh, moeten faciliteren. Uh, ...via leenfietsen bij, uh, bij stations. Uh, die is er, hè? Uh, ja, die is, hier. die is hier. Maar je zal er wat meer nog rugbaarheid aan moeten geven om, om te ja. kijken. Ja, ja. want ik, ik ben daar eens bezig kijken ik ben, ik ben ook bij de opening geweest. Het was hartstikke was leuk, gezellig, hè? was hartstikke leuk. Maar ik ben daarna ook nog een paar keer bezig ja. kijken en er wordt bijna geen fiets nee, uitgehaald. Precies, dus en alleen omdat dat niet echt gepromoot wordt. Nee, er is geen opvolging, denk nee. ik. Klopt. En daar moet dus ook uh, aandacht aan besteed worden. Dus er liggen in de regio zo verschrikkelijk veel kansen. En als de, al die, die organisaties met menskracht en geld erin slagen om de krachten te bundelen. Nou, dan kan je, dan kan je slagen maken, wil je niet weten. Maar Fred, uh, goed openbaar vervoer, wat moet je daarmee als momenteel bijvoorbeeld de mensen uit Nieuw-Noord. zelfs niet eens met de bus naar het centrum kunnen? Uh, nou, kijk, dat soort dingen. Uh, dat is dan weer een detail. Uh, wel een belangrijk detail. Ja, dat weet ik dus niet. Want in die discussie wil ik me nou net even niet, niet uh, begeven. Ik zeg dus dat eigenlijk in een beleidsuitspraak van de gemeenteraad moet komen dat men de auto uh, uh, als het ware uh, uh, niet wegpest. Maar wel niet meer de aandacht geeft die het in het verleden heeft gehad. Dat, dat... Dat, dat begrijp ik. Maar als ik niet met de bus om tien uur s avonds naar het dorp kom, stap ik toch in mijn auto. Ja, ja maar dat, dat, misschien dat dat dan ook op dat moment het beste is. En dan is het ook geen probleem, want dan kan je overal komen. Okay. En kan je ook niet zoveel uh, drinken, Ben. Uh, uh, dat is waar. En, en, en dan komen we bij het volgende probleem. En dat is uh, de, de emissie, de CO2-uitstoot. Kijk, duidelijk is dat als we allemaal elektrisch gaan rijden dat het probleem dan niet opgelost is. Je moet eerst zorgen dat je voldoende groene, groene stroom hmm. in het pakket he, hebt zitten. Ja, ja. En dan, dan, dan zijn er nog ook op dat gebied gigantisch veel slagen te winnen. Dus ik ben heel positief, maar dan niet de weten. Ik ben ook positief. En natuurlijk moet je het, uh, zeker als je op het niveau van seminar praat, uh, het heel erg breed zien. En proberen dat inderdaad regionaal te tillen. Maar uiteindelijk uh, zijn de dragers de bewoners. En die, die zal je moeten krijgen. Ja, maar hier zit nu een burger, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Je, je moet de bewoners. Meer, dus... Nee, net, dat, ook dat weet ik, je maar moet je moet uh, In de weekgroep, dus. Je moet de bewoners mee de plicht opmaken. Ja. Ja, ik, ik denk dat je wat dat betreft. Uh, uh, ook wel realistisch moet blijven. Ik denk namelijk dat je voor wat betreft de afstanden waarbij de fiets. Uh, en waarbij, uh, afgezien van afstanden, openbaar voer.